Lekker. 12 uur, goedemiddag. Een hele goede middag. Je muzieknieuws van nu.nl met Danny Vos. Ja, goedemiddag, er komen veel meer meldingen binnen... van mensen die zijn opgelicht. Dat zegt de fraudehelpdesk tegen RTL. Het aantal meldingen dat het meldpunt vorig jaar ontving... steeg met 60 procent naar 100.000. Het gaat dan bijvoorbeeld om nepagenten... die je sieraden willen komen ophalen. Of klussers die niks doen terwijl je wel al hebt betaald. Duizenden medewerkers in de thuiszorg... krijgen een alarmknop, dat schrijft het AD. Thuiszorgmedewerkers krijgen steeds vaker te maken met agressie. 13.000 mensen die bij T-zorg... Krijgen daarom een knop waarmee ze hulp kunnen vragen. En ze kunnen daar onder meer automatisch 112 mee bellen. Boze reacties dan in Amerika. Daar gaan beelden rond van een vrouw die de hond achterlaat op een vliegveld. Dat gebeurde in Las Vegas. De vrouw had niet de juiste papieren bij haar om het dier mee te nemen. En dus maakte ze hem vast aan een paal en ging er vandoor. Maar die vrouw is opgepakt. Ah, ja, wat, wat, wat een vreselijk wief. Tja. Ach, en dan druk je het nog netjes uit. Ja, gelukkig zijn er dan wel snel mensen bij, denk ik. Ja, dat klopt inderdaad. Er kwamen veel meldingen over binnen. En politie heeft ook nu opgeroepen. Laat je dier niet achter op het vliegveld. Nee, joh. Nee. En dan. De Olympische Winterspelen. Ja, niet echt lekker begin van de dag voor onze bobslayers. Vanmorgen waren de eerste runs. En de Nederlandse vier onder leiding van Dave Wesselink staan nu twintigste. En dan gaat hij niet een hele goede tijd aankomen voor de Nederlandse viermansbob. Kan hij nog wat goed maken op die onderste bocht? De Wesselink in 55,09. Nee, nee, nee, nee, nee. Nou, zo klonk dat bij de NOS. Rond deze tijd zijn de tweede runs. Later vandaag schaatsen de mannen en vrouwen. De massa start en dat kan historisch worden. Want winnen we nog één gouden medaille, dan is dat voor ons land een record. Oh. Het weer nog van Weerplaza, wolken en zon op de meeste plekken wel droog. Verder is het te zacht, maximaal 12 graden. De komende dagen veranderd te weinig. En echt lekker weer, dat wordt de woensdag. Dan kan het in het zuiden 20 graden worden. Oh, oh wat een, een topnieuws zeg. Daar word ik nou blij van. Al die kutkou en die wind. Zo is het heerlijk. Flitsmeister melden op de A12. Arnhem richting Oberhausen bij de grens. 2 kilometer, 10 minuutjes. En flitsers op de A9 richting Haarlem bij 46,8. En op de A28 richting Hogeveen bij 165,2. music. Tom en Ram. Met de Weekend Show op zaterdagmiddag. Wel thuis, en Bas. Oh, hoi! Waterbas. Hoi, hoi. Start met Damian en David. The first time. met the shore, my eyes were closed, my eyes were lows, just getting drunk on pills and portions, craving something more, traveled the world but it got me nowhere, nothing could ever compare. Ik cry for you. Zo, het is 10 minuutjes over 12. De weekendshow op zaterdagmiddag. Welkom, welkom daar Bram Krikke. en daar Ton van der Weert. Alsof we van nooit zijn weg geweest. Oud en vertrouwd op het nest. Heerlijk. Ja, na een week uh, middagshow, hartstikke leuk natuurlijk. Uh, maar ja, Domin staat volgende week gewoon weer op de stoep. Dus, uh, nou, die hebben we achter de rug en nu zitten we gewoon weer lekker in het weekend. Smullen. Ja, ik vind dit toch wel een lekkere setting, hè? Lekker met een bakje Zaterdagmiddag, koffie. dat heeft toch iets magisch. En een broodje vis. Met de nieuwslezer Danny Vos. Ja, uh, ja, ja. Hallo Danny. Met productie... Hallo! Productie Tijn, die er ook nog is. Hallo Tijn. Ja, hallo! Ja, dat ja, is toch fantastisch? Alle oh, gezellige luisteraars. Ik zag net al Aisha voorbij komen in de Q-app. Goedemiddag heren. Maak er een gezellig programma vandaag. We luisteren naar jullie. Ach. Groetjes. Nou, dat is toch super? Ja. Heel erg leuk. Ja, en kom er gezellig bij in die Q-app. Uh, stuur een berichtje of een foto of een filmpje. We checken alles. En we vinden het leuk. Om van je te hol. Wat klinkt die radio weer lekker? Met ons René. Wat klinkt die radio weer goed? Wow, wow, wow, wow, Tom en Bram. Dat is bij jij naar luisteren, moe. Wow, wow, wow. Q-Music. Dat is bij jij naar luisteren, moe. Louis Capaldi komt eraan met Forget Me. En dit is die waanzinnige Olivia Dean op Q-Music. So easy to fall in love.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 to though, guess you're still holding on, you told your friends you want me dead and said that I did everything wrong, and you're not wrong, well I'll take all the vitriol but not the thought of you moving on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 You know Gezellig in de Q-app in ieder geval. Ik zie hier een bericht van Kimberly. Die zegt, nog even knallen tot half vijf. En vanavond de verjaardag van vriend, vriendlief vieren. Van harte. Ja, heel leuk. Tom Scholters stuurt een berichtje. Ik ben net klaar met werken. Lekker naar jullie geluisterd. Groeten en een foto van zijn prachtige PostNL-fiets. Kijk, Herman die is ook even een dagje aan het werk. En die stuurt weer een foto van... Ja, waar kijk ik naar, Tom? Ja... Ja, acht graden. Die staat ergens op de bouw, joh. Die is... Uh... Ik denk het, ja. Lekker in de blubber. Denk het. Goed bezig. Uh, Wilma zegt hier, vandaag vieren we de verjaardag van onze dochter Elin. Gefeliciteerd, lieverd. Papa en mama houden van jou. En Manon zegt onderweg naar Rotterdam Airport. Heerlijk, een weekje richting de zon met de familie. Maar ja, dan daar... kom je precies goed terug. Uh, ja, dan hopen dat het talent is. Als ja. Het dan. ja, 20 graden, man, wordt het. Ongekend. Dat is wel echt lekker. Martijn zit nog een foto, lekker aan het hobbyën op de zaterdag. Die uh, zit op de graafmachine. En... Uh, Pino, die zegt, we luisteren altijd naar jullie op weg naar de skateboardles. Nou, veel plezier. Pino. Dan een bericht van Melanie. Melanie, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, een bijzondere dag wel voor jou. Ja, best wel. Kijk, wat, uh, wat staat er te gebeuren? Ik ben mijn trouwkaart in elkaar aan het zetten. Oh, die maak je ook echt zelf? Ja. Hé, hey, wat, hey, wat even, uh, Die foto moet je even checken in de Q-apps. Het stuurt inderdaad, het lekker aan de keukentafel. Uh, oh als het, als ja, wat Wat goed zeg, maar wat een monnikenwerk. Het uh, is een flinke klus. Ja, dat heb ik me best wel opgekeken eerlijk oh. gezegd. Ja, hoeveel uh, moet je ervoor sturen? Uh, het worden er uh, 35, geloof ik. Oh ja. Oh, en ik ja. heb nog tien kaarten te gaan. Oh, Oké, okay. nou, het eind is inzicht. En hoe lang uh, doe je erover, over één kaart? Um, uh, ja, dit is nu alleen maar die, uh, die letters erop. Plakken. Dus ja, staat er een minuutje of zo. Oh, nou dan is het nog wel te overzien. Maar ja, wel. alleen die letters erop. Uh, dan laat je ze nog drukken. Of wat, wat staat er dan nog te gebeuren? Nee, de rest van de kaarten die uh, zijn nu bedrukt en kunnen elk moment uh, aankomen door het En dan is het uh, verder in elkaar uh, steken en dan uh, envelop erop. En oh ja. maandag de, de post op. Hey, en uh, en uh, wanneer is de grote dag? Wie is de gelukkige? Neem ons even mee. Nou, Michel is de, is de gelukkige. En uh, wij gaan 19 juni dit jaar trouwen. Kijk, prachtige datum ook. Ja, fantastisch ja. zeg. Oh, en, ja, wat heerlijk. En begint het al een beetje, ja, begint het al een beetje te borrelen. Ja, het begint, hoe, hoe langer ik erover nadenk van... oh, jeetje, het is nu drie maanden, vier maanden... begint het wel steeds spannender te worden. Het ja. begint wel echt uh, te kriebelen. Ja. En is alles al compleet? Uh, jurk, pak, uh, noem het op. De grote dingen zijn gedaan. Alleen uh, manlief, die moet uh, nog zijn pak uh, gaan uitzoeken. Oeh, ja. nou dat mag je wel even gaan Kom doen Michel. Ja. <laughs> even de vaart erin, uh, Michel. Zeker als ik ja, een beetje op maat wil hebben. Dan, uh, dan wordt het toch wel een beetje tijd. Ja. Maar, uh, nou goed, zet hem even extra onder druk. En ook een, een goede move van die trouwkaarten. Want dat kost me geld. Die trouwkaarten. Ja, zeker. Oh, Absoluut. Ja, alles waar je het woordje trouw voor zet. Weet je, een normaal boeket, helemaal geen probleem. Het boeketje, partijtjes, Trouwboeket. Trouwboeket, dan, dan spreek je ja. ineens over honderden euro's. Hè. Het is ongekend. Ja, en daarom nou, maak ik mijn kaarten maar zelf. Ja, want een kaart inderdaad, <laughs> geen probleem. Joh, het kost helemaal nou ja, niks. Je trouw, een keer, je he, als, het trouw voorzet. als je er trouw voor zet, dan gaat de prijs per kaart ineens keer tien. Um, Juist ongeveer wel. Nou, uh, ik zou zeggen, Melanie, uh, geniet er nog even van uh, dit proces. Een hele, hele, hele fijne. Ja, fijn huwelijk gewenst, natuurlijk. Ja, dankjewel. Doe Michel de goed en geef hem ook even een trap onder zijn hol. Want hij moet dat pakken. Nou, hij zit te luisteren, dus je kan het nog even oh, zeggen tegen hem. Ah, nou. We een grampje. Jij wil een grampje. Komt ja. het grampje, ja, hoor. Michel, man, hey, ga dat pak eens kopen. Kom op, man. <laughs> Geniaal Mooi weekend Melanie, Doe, doei doei <laughs> hetzelfde, doei Dit is die music Offenbach, Miles Away je Ik zie een bericht van Mike binnenkomen in de Q-app. Die komt nog even terug op uh, dat jij net zei... dat alles waar je trouw voor zet, dat dat duur wordt. Ja, uh, Mike die zegt hier... Heren, de drie B's kosten bakken met geld. Bruiloft, baby, begrafenis. Ja, dat klopt. Nou, uh, begrafenis heb ik gelukkig nog niet gehad. Maar bruiloft, baby, dat is inderdaad... Nou, bruiloft heb ik ook niet gehad. Maar baby is ook een vinkje, hoor. W wanneer is dat uh, vinkje eigenlijk? Uh, we spelen zo meteen Team Tom versus Team Brown. <laughs> en deze komt er ook aan bij q Dit zijn maritweken bij Jumbo. Met deze week Fanta Sprite of Fernandez. Fles 1,5 liter. Nu 1 plus 1 gratis. Decel Kuipen. Van 225 tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. En Campina of Optimal. Pak 1 liter. 3 voor 4 euro. Jumbo.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 laatste keukentrends. keukeloos heeft het. Laudius. Echt aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. Lidl Minis! Wij zijn de minis, van en van vrij. Jullie zijn zijn Spaar nu bij Lidl voor gratis minis.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 Alveen, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat viel op de A12, Arnhem richting Oberhausen. Bij de grens, twee kilometer en een kwartier. En op de A27 van Almere naar Utrecht. Daar is een ongeval gebeurd bij Hilversum. Drie kilometer, vertraging kwartier. Ja, en een flitser op de A9 richting Haarlem bij 46.8. Q-music, en Bram. Get Teddy Swims en Tones and I. Hier is Gone, Gone, Gone. Q with you. We will fight. I call you Teddy Swims en Tones and I op Q-music. Team Tom versus Team Bram. Spelen wij in teamverband, we hebben alleen nog geen teamgenoot. En dat is jammer, want er staat hier een fantastisch prijzenpakket. Een Tom en Bram prijzenpakket. Die kan zomaar van jou zijn. Um, alleen ja, Tom, wie zoek jij in jouw team? Ja, ik zoek vandaag een... Uh eenzelfde gekkie als ik. Namelijk, iemand die als hij op de weg... iemand tegenkomt met dezelfde auto of hetzelfde merk... toch even zwaait. Ik had dat <lacht> vanochtend, vanochtend weer op de A10. Doe jij dat? Rondom Amsterdam, daar kwam ik iemand tegen. Ik zat in mijn rode Alfa Romeo. En ik kwam iemand tegen, die reed ook in de rode Alfa Romeo. En die ging een beetje om mij heen. Dus ik dacht al, ah, dat is net zo'n gekkie als ik. En inderdaad, we gingen even naar elkaar zwaaien. Even, dan, dan ik hem weer inhalen, dan hij mij weer inhalen. Oh door. mijn hemel. Ja, dat is dan toch grappig. Ja, waar staan die mensen? Ja, er zijn er, er, zijn er veel meer van ja. hoor. Niet alleen al Romeo-rijders. Nou ja, ik wist wel dat het een ding was onder bijvoorbeeld buschauffeurs of vrachtwagenchauffeurs. Nee, ook al gewoon nee, als je een mooie ik. auto hebt als je dezelfde liefde hebt voor een bepaald merk. Oké. Okay. Dus nou, ben je ook zo'n Hier Maakt niet <laughs> uit welk automerk hè Meld je aan voor Team Tom in de q music App Goed. Uh, voor Team Bram ben ik op zoek naar iemand die vandaag een gezond dagje heeft. Of dat nou is omdat je gezond gaat eten. Of omdat je lekker gaat wandelen. Of misschien wel gaat sporten. Dan hoor je in Team Bram. Dan ben je een, een fitte speler en die kan ik gebruiken. Want ja, zoals gezegd, er ligt hier een Q-prijspakket... een Tom en Bram pakket uh, op jou te wachten. En we gaan het spel spelen... Wat dacht je, Tom? Van 30 Seconds. Goh, dat hebben we al lang niet gedaan. Ook omdat het nu nog een beetje grijs is. Kijk, straks is het lente en een beetje gaan we ja, richting... Dan kunnen we inderdaad weer wat nieuws spelen. even wat nieuws. Ja, maar, maar nu... Lekker 30 Seconds. You fooled me once, can't fool me twice I'm gonna get my pay back down the line Was in the dark, I found the light I see you try to run but you can't hide Of make your music. Team versus versus Team Bram. We spelen wij in teamverband en we gaan 30 seconds spelen. En in Team Bram heb ik gevonden ja, iemand met een gezond dagje. Dat is Suzanne, Hallo. Hallo, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, hoe ziet jouw gezonde dagje eruit? Ben ik ben nog met lekker weer sporten en zwemmen. Kijk. En nou is het uh, huis schoonmaken kijk, ook dat nog. En qua voeding let je dan ook extra op, of uh, dat dan weer niet? Nou, niet extra, maar ik eet wel spruitjes vanavond. Oh, nou, dat is hartstikke gezond. Goed bezig, uh, Suzanne. Nou, ik hoor het al, ik heb een, een fitte uh, medestander, en we gaan tegen en tegenstander strijden van Team Tom. En jij was op zoek naar een, een gekkie. Ja, een, een, net zo'n gekkie als ik. Een echte autoliefhebber die als die iemand tegenkomt op de weg... met dezelfde auto ook even zwaait, even contact maakt. En uh, Mike, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Jij bent ook zo'n gekkie, wat heerlijk. Ja, ja, zeker. En om welke auto hebben we het, uh, hebben we het dan over? Uh, een Chrysler 300C. Kijk, mooi apparaat ook. En uh, altijd als ja, jij iemand zeker. anders ziet met, met een Chrysler... dan uh, is het even contact maken. Ja, altijd even zwaaien naar elkaar, hè. <laughs> wat is dan, wat is dan uh, de, de mooiste Chrysler, als je toch eentje mag kiezen? Is dat dan echt die van jou, of heb je nog wensen binnen Chrysler? Nou, ja, zou er zouden altijd al, uh, wel wat aan kunnen veranderen, natuurlijk. Maar uh, ik heb toch wel een van de mooiere, ja, natuurlijk. En Uiteraard. De, en dat is welk type? De 300C. De 300C. Ja, de 300C. Ja, Kijk, ja, mooi, mooie, mooie ding. Nou, ik hoor het al. Uh, team Tom versus Team Bram. Uh, zoals gezegd gaan we 30 seconds spelen. Tom, hoe werkt het ook alweer? team teams, 30 seconden de tijd. Wij pakken een kaartje, omschrijven dingen. Team met de meeste woorden goed, wint het spel. Ja, uh, Suzanne, voor uh, Team Bram. Zullen wij gewoon lekker beginnen? Ik plan. Oké, okay, daar gaat de tijd nu in. We zijn op zoek naar, ach, het land van de sombrero en taco's. Mexico. Inderdaad, dit is een film van die alien die naar huis wil e. Ja, E.T. Dit is, oh, dat spul dat je met je pen uh, kan verwijderen. Zo'n wit laagje doe je er dan overheen. t -pex. Ja, t inderdaad. Dit is het uh, programma met uh, Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van de Wal. En dit was het nieuws? Ja. ja, dit was het nieuws. En tot slot, ja, dit is de King of Pop. Uh, Michael Jackson. Ja, Michael Jackson. gaat maar weg. weg hoor. Nou ja, ik kan, oh. ik kan niet. Ja. <lacht> ik kan niet anders doen dan applaudisseren voor dit rondje. <lacht> zo, het leek maar. alsof je een foto van het kaartje naar de toe had gestuurd. Nou, bijna wel hè. Zo scherp. Ja, en waarom is ze ah, zo kieper. scherp? Omdat ze een gezond dagje heeft. Super Suzanne, echt, echt top gedaan. Nou, Mike, klaar voor? ja we gaan gewoon een uh... poging wagen en anders zo biertje oké komt hij. we zoeken oh dit is dit ronde ding in Rome zo'n heel mooi gebouw uh, de Colosseum ja oké okay, dit is het merk van de Switch en van de Wii Nintendo ja dit is uh, ach die hele lieve weerman hij is overleden uh, twee jaar geleden ja, Piet Boudema dit is uh, oh dit is een Italiaan hij kan heel mooi opera zingen eh, uh, Pavarotti. Nee, die andere. Eh, uh, okay. uh, Ja, en dan... Oh, dit is de bijnaam. De bijnaam van Kjeld Nuis. Van de de week op Bocelli. Heren. Ja, Bocelli. En onder de bijnaam van Kjeld Nuis. Oh, ik oh, daar geen idee, joh. Ja. Ja, maar en hoe zou je het anders oh, moeten schrijven dan kijk helemaal geen Olympische Spelen, joh. Nee, maar ja, Het is een paar keer in de nieuws. Nee, maar, nee, maar hoe zou je, wat zou je anders als je dat niet zou zeggen? Hoe zou je dan... Ja, dan zou ik een, een Disney-figuur, maar dan weet ik een niet... Een Disney-figuur. Ja, dan weet ik precies welke. In welke film, Tom? Geen idee. Peter Pan. Man. Mickey Mouse. Tinkerbell. Nee, dat, dat elfje van Peter Pan. Tinkerbell. Uh, Tinkerbell. <laughs> ja, Tinkerbell. Ja, veel. ik vond het niet slecht nee, vijf stuks. Nee, het is ook echt wel goed gedaan. Uh, maar ja, ik kan er niet omheen. Uh, Suzanne, uh, vijf oh. stuks. Uh, Mike, vier stuks. Dus ja, team ja. al met Suzanne, je hebt gewonnen. Nou, brabander, feliciteer. Ah, dat is sympathiek, Mike. En uh, jij een mooi weekend gewenst hè? Uh, Dank Ja, en Suzanne, jij wint dus dat uh, prijspakket. Komt jouw kant op. Ja, superleuk. Nou. Nou, lekker zo meteen aan de spruitjes. Succes met schoonmaken. Dankjewel. Uh, nou, stuur een fotootje als je dat pakket binnen hebt. Fijne dag. Helemaal goed. Fijne uitzending. Fijne uitzending. me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 Je like Je hoort de Bloodline. Het is bijna 1 uur. Het nieuws komt eraan. Dat krijgen we zo van onze eigen... Danny, Danny Ongefilterd nieuws. Danny, Danny Slaapt op kranten. Danny, Danny Doet niet aan staatspropaganda. Danny, Danny ja, jongens, een sporter die we allemaal kennen... die stopt er mogelijk mee. O, oh jee. Oh jee. En dan ga je toch even denken. Nou, ik ben heel benieuwd, Danny. Vast wat een goede tease. Bedankt. In, in vakjagon. <laughs> en ook zo meteen met je muziek muziek van Somjeu. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Joekie in de mix. Je hoort ons iedere zaterdag vanaf 9 uur.